6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En met straks in het NRS Radio 1 kanaal het laatste nieuws... over de bemanning van de Arctic Sunrise. En ik bel nog even met mevrouw Samaya, O-wat-klant in Turkije... om te horen of ze inmiddels de rekening heeft betaald. Eerst het NRS journaal Marian Koekoek.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 Uh, dit is hoe we erin zitten, dit is hoe we dingen willen aanpakken. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... is steun van oppositiepartijen belangrijk voor het kabinet.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 Premier Rutte heeft voor de derde keer op rij de jaarlijkse debatprijs gewonnen. De prijs van het Nederlands Debatinstituut gaat sinds 2008... ieder jaar naar de beste debater tijdens de algemene beschouwingen. Volgens de jury liet Rutte een magistrale vorm van welwillendheid zien... richting de Tweede Kamer. De tweede prijs ging naar CDA-fractievoorzitter Buma... die volgens de jury wilders stevig aanpakte en Samsung op scherp zette. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold werd derde... vanwege zijn stijl en scherpe vragen. Een van de Nederlandse Greenpeace-activisten... die vorige week betrokken waren bij de protestactie... bij een Russisch boorplatform, blijft nog drie dagen in voorarrest.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 De avondspits zwakke kant gaat hij op Nou, De files beginnen toch nu wel geleidelijk aan uh, af te nemen. Zeker ook omdat er aan het begin van de spits een aantal aanrijdingen waren. Maar de rijstroken zijn eigenlijk overal weer vrij. De meeste drukte zien we nog op de wegen rond Rotterdam en Den Haag. Een enkele file valt nog op. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor knooppunt Muidenberg 5 kilometer. Naast van een aanrijding zien we op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Dorp en knooppunt Ipenburg 7 kilometer. De is weer open. Op de N11 leidde richting Bodegraven, daar rijdde het nog langzaam... tussen Dorp en Alphen aan de Rijn, vijf kilometer. Had te maken met een aanrijding op de A12, vroeg in de middag... maar alle rijstroken zijn vrij. Als je altijd ICT'er bent geweest... en je valt een keer uit het reuzenrad... dan hoef je niet opeens garnalenpeller te worden...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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Zeven over zes, goedenavond. Zorgen voor OWAT klanten die in het buitenland zitten. Maar dat is niet nodig, zegt de woordvoerder van de curator. We kunnen gewoon hun vakantie afmaken zoals gepland. Naar huis komen zoals gepland. En als er problemen voordoen met het hotel, is uh, het, de, de, uh, de SGR, de Stichting Garantiefonds, uh, reisgelden die daar borg uh, voor staat... Dus het verhaal in Nederland. We gaan eens even bellen met mevrouw Samaya. Die is nog tot dinsdag op vakantie in Turkije. Maar het hotel daar wil geld zien. En wel nu meteen. Eerst het nieuws over avonturen in noordelijke wateren. De opvarenden van de Arctic Sunrise, het actieschip van Greenpeace... staan vandaag in het Russische Moermansk voor de rechter. Ze zijn vorige week aangehouden toen ze een boorplatform wilden opgaan. De Nederlandse campagneleider van het schip heeft al te horen gekregen... dat ze nog zeker drie dagen in de cel moeten blijven. David-Jan Godfra, onze correspondent in Moskou. ja volgt vanuit Moskou de zaak. Op basis waarvan heeft deze vrouw voorarrest gekregen. Nou, dat voorarrest van die drie dagen, samen met overigens drie anderen nog... is vooral opgelegd om uh, in afwachting van een komende hoorzitting... Um, dit was de eerste voorzitting. Kennelijk is er iets misgegaan. Er zijn wat vormfouten gemaakt en documenten waren niet helemaal volledig. Uh, dan komt ze dus opnieuw voor die rechter. En die rechter moet dan gaan beslissen wat er gebeurt. Of ze wordt vrijgelaten. Of dat er een uh, voorlopige hechtenis op wordt opgelegd van twee maanden, zoals bij twaalf, uh, tot nu toe twaalf van haar collega's is gebeurd. Uh, die moeten dus twee maanden uh, kunnen twee maanden in de gevangenis gestopt worden. In afwachting van het resultaat van het onderzoek dat naar ze verricht wordt en een eventueel proces. Nou, dat onderzoek wordt waarschijnlijk toch gericht op piraterij. Greenpeace zou met onderdreiging van geweld hebben geprobeerd dat boerplatform over te nemen. Hoewel president Poetin gisteren heeft gezegd dat er eigenlijk helemaal geen sprake was van piraterij, maar waar dat om is, is waarschijnlijk om een zwaar misdrijf in handen te hebben, op basis waarvan die mensen in, in hechtenis kunnen blijven tot aan een proces. Ja, want Rusland neemt dit erg hoog op. Dat kunnen we in ieder geval wel stellen. Ja, zeker. Piraterij is natuurlijk een, een zwaar misdrijf. Er staat tot maximaal uh, 15 jaar gevangenisstraf op. En Rusland houdt niet van uh, demonstraties, van protestacties. Zeker niet als daar, zoals in dit geval uh, van Greenpeace, geen toestemming uh, voor gegeven is. Dat, uh, dat willen ze proberen af te schrikken. En zeker omdat er nu zoveel buitenlanders bij betrokken zijn, is het ook een waarschuwing... Aan, aan mensen die niet uit Rusland komen... Uh, uh, ja, om te zeggen, van, uh, hou je hier maar niet mee bezig in Rusland... want dan kunnen dit de gevolgen zijn. Ja, voor rest voor enkele mensen. Nog niet alle dertig opvarenden weten dus waar ze aan toe zijn. Nee, de laatste stand is dat vijftien uh, van de activisten van Greenpeace... Uh, een, een, een voorlopig hechtenis hebben opgekregen. Het zei drie dagen, het zei twee maanden. Dus er moeten nog vijftien uh, komen. Uh, het moet allemaal overigens wel vandaag worden afgerond... Want ze zitten nu al twee dagen vast. In 48 uur is het maximum in Rusland dat je vastgezet kan worden... Tussen, zonder tussenkomst van een rechter. Dus het moet vandaag allemaal afgerond worden. David Jan Godfra in Moskou. We gaan naar Den Haag. Oppositie en kabinet zijn nog niet recht tot elkaar gekomen. Vandaag in de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen over het beleid in 2014. Wilco Bomen, debat is geschorst. Gaan ze nog wel uitkomen? Ja, als ik dat wist was ik rijk Tim. Het gaat in elk geval allemaal heel erg moeizaam. Uh, premier Rutte die heeft op een groot aantal terreinen toezeggingen gedaan. En toezeggingjes. Hij wil bijvoorbeeld zoeken naar mogelijkheden om de accijns minder te verhogen. Hij wil ook kijken of er minder bezuinigd kan worden op de geheime diensten AIVD. En of er minder bezuinigd kan worden op ZZP. Maar de oppositiepartijen waar het kabinet zaken mee hoopt te gaan doen... en dan heb je het over CDA, D66, de ChristenUnie en GroenLinks... die vinden het eigenlijk allemaal nog onvoldoende. Ja, die proberen natuurlijk het onderstaat de kant te halen. Ja, dat uh, ligt natuurlijk ook voor de hand. En uh, ze weten dat het kabinet niet zonder hen kan in de Eerste Kamer... omdat de regeringspartijen, VVD en PvdA daar geen meerderheid hebben. Nou, die positie proberen de oppositiepartijen maximaal uit te buiten. En het kabinet zit een beetje klem. He, ze hebben de afspraak met Brussel gemaakt om uh, 6 miljard extra te bezuinigen. Tegelijkertijd een sociaal akkoord gesloten... met allemaal afspraken met de werkgevers en de bonden. En aan de andere kant dus die oppositie... die zich niet gebonden voelt aan die 6 miljard van Brussel en die zich ook niet gebonden voelt of zelfs af wil... van de afspraken met de werkgevers en de bonden. Ja, daar is bijna niet uit te komen. Maar opvallend, premier Rutte, een winterharde optimist... die al de hele dag aan het woord is, die geeft de moed niet op. Dus zal het kabinet keuzes moeten maken met wie ze die partners vinden. Vinden ze de partners in Brussel, Vinden ze in de polder... of vinden ze hier in de Kamer? En ik geef het toe, dan zou je keuzes moeten maken... hier tussen links, rechts en het midden. Ja, voorzitter, maar dat kun je niet vandaag doen.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 Ja, gaat het toch wel erg moeizaam? Als je dan luistert de hele dag... heb je toch wel het idee dat dit met het oog op een lange avond voor de boeg... toch ook een beetje bij het spel hoort? Het hoort een beetje bij het spel, zeker. Maar het is in dit geval ook wel echt spannend, hoor. Ik zou werkelijk niet durven te voorspellen of ze eruit gaan komen... Um, maar wat je bij de regeringspartij proeft... is dat ze het veel te vroeg vinden om de hoop op te geven. Je hoorde Rutte ook net de oppositiepartijen prijzen... Hè, omdat ze toch blijk geven van leiderschap en van verantwoordelijkheid. Nou ja, en vanavond is de tweede ronde van het debat. En collega Marcel Bril die sprak net met PvdA-leider Diederik Samsom... die trouwens de hele dag muisstil was... nadat hij gisteren Buma van het CDA nogal tegen zich in het harnas had gejaagd. Nou, en Samsom zegt dus dat hij heel goed snapt... dat de oppositie nog niet tevreden is. Het gaat eigenlijk om de resultaten hier en dan zie ik dat er ruimte is om op een aantal onderwerpen te bewegen, tot elkaar te komen. Dus die zoektocht is dan ook gezamenlijk. Oppositie leek nog niet helemaal tevreden. Heeft u de indruk ook dat de oppositie toch nog wel wat meer wil? Ja, die indruk heb ik altijd overigens, maar het debat is ook nog niet afgelopen. We hebben een tweede termijn. Normaal gesproken zijn tweede termijnen misschien een beetje een soort, soort pauzenummertje. Aflopende zaak, dat zal deze keer anders zijn. Ja, dat is een voorspelling. Vult u die voorspelling eens in? Waarom denkt u dat? Nou, dat zegt mijn politieke gevoel. Maar betekent dat dat u nog iets in uw achterzak heeft... van u zegt, daar gaan wij de oppositie mee verrassen? Nou, ik had vooral het idee dat de oppositie uh, ook nog wel even... in de tweede termijn een aantal dingen kwijt wil. Dat hebben ze zelfs aangekondigd. Dus alleen al daarom verheug ik me op de tweede termijn. En wellicht heb ik zelf ook nog iets te zeggen. Wie weet, dat gaan we horen dan van Diederik Samson, zegt: Wilko, Hoe sta ik met de PVV, met de SP en de Partij voor de Dieren... die gisteren met z'n drieën over die motie van wantrouwen zeiden, ja, dat moeten we doen. Ja, die deden vandaag eigenlijk opnieuw van zich spreken. Uh, nu was het SP-leider Roemer die wat dat betreft het initiatief nam. Hij deed het voorstel om het debat maar voorlopig te schorsen. Omdat Rutte toch eerst over uh, met, met de sociale partners en andere partijen moest gaan praten, uh, omdat hij anders geen toezegging kon doen. Maar ook dit voorstel kreeg net als die motie van wantrouwen gisteren niet de steun van de meerderheid van de Kamer. Alle andere partijen willen gewoon doorgaan met het debat. En dat doen ze dus ook vanavond. Ze zijn nu allemaal even aan het eten. En misschien nog in achterkamertjes proberen compromissen te sluiten. En dan om zeven uur gaat het debat verder. En dat gaat ongetwijfeld tot diep in de nacht duren. Zet hem op, Wilco. Daar, in Den Haag. Dankjewel. Benad Zwaan, waar gaat de avondspits zijn? Nou, we zijn duidelijk over het hoogtepunt heen van de avondspits. Twee opvallende zaken op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Daar is zojuist een kapotte auto gestrand in de Drechttunnel. Twee rijstroken zijn dicht. Heb ik het over de rechtertunnelbuis. En verder valt nog op het ongeluk op de A20 naar Gouda. Uh, zojuist gebeurd, ze staat voor Vlaardingen-West, 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het faillissement van Oad wordt natuurlijk gevoeld in Holte, in Overijssel. De geboorteplaats van de onderneming. Daar zal de hele middag Josefine Trehi. Josefine, en als het goed is, heb jij de burgemeester van Holte opgezocht? Ja, burgemeester Hofland is de burgemeester van Rijssen en Holten. We zijn ook in Rijssen, dat ligt naast Holten. Burgemeester, ik, uh, ik kom uit Holten, daar was ik vanmiddag. Veel aangeslagen mensen daar. Ja, er zijn heel veel aangeslagen mensen. Dit is echt een uh, sociaal en economische klap voor Rijssen-Holten, voor Twente. Uh, heel veel werkgelegenheid die op het spel staat. Duizend arbeidsplaatsen hier in de regio, dat is behoorlijk ja, dat is behoorlijk. Zeker als je weet dat, uh, dat de werkloosheid in Twente uh, 10% is boven het landelijk gemiddelde. Ja, als dit erbij komt, wordt het alleen maar erger. En hoe gaat u dat opvangen? Ja, dat valt te bezien. Uh, uh, de, de, natuurlijk doen we ons best om werkgelegenheid hier naartoe te trekken. We hebben ook heel veel uh, potentie te bieden. En vandaag is er in die zin wel een luchtpuntje dat de luchthaven Twente uh, getekend is om een doorstart te maken. Dus wij hopen dat daar over twee jaar weer veel werkgelegenheid ontstaat. Ja, het duurt nog twee jaar. Dat duurt twee jaar en dat duurt te lang voor deze mensen. Daarom hopen we ook vurig op een doorstart van de OAT. U bent hier drieënhalf jaar burgemeester. Heeft u een beetje gevoel bij OAT, dat uh, ons OAT-gevoel, wat je hier uh, hoort... Ja, als je in Holte bent, als je in Twente bent... dan spreekt wel echt over onze OAT. Dat zit hier in de genen. Generaties lang uh, worden, wordt daar al gewerkt van uh, familieleden die werken bij de OAT. En op generatie op generatie overgaan. Ja, de OAT, dat hoort echt bij, bij Holte. Uh, ik kan me ook niet denken dat er straks een tijd zal komen... dat Holte zonder de OAT verder zou moeten. En u, maar u zelf? Ja, dat, dat gevoel krijg je als je hier bent. Dat, dat wordt uh, direct uh, wordt je meegegeven. En ik heb ook echt uh, zelf dat gevoel bij de OAT... Als je op vakantie gaat, dan, dan kijk je gewoon bij de OWAD. Zo hoort dat hier. Zelf ook uh, wel eens een reisje geboekt met Owad? Ja, uiteraard. Uh, iedereen die echt op reis wil, reist met de OWAD. Kunt u zich een toekomst van Holte voorstellen zonder owad? Nee, dat vind ik wel heel moeilijk. Uh, uh, ik wil er eigenlijk ook nog niet aan denken. Uh, dus, dus in die zin hoop ik ook vurig dat uh, de OWAD uh, een doorstart zal maken. Want het zit hier zo diep. Uh, uh, en dat hoort echt bij ons. Uh, uh, in Oost-Nederland hoort de OAT uh, echt thuis. Dank u wel. Tim, ja, ik kan ook alleen maar concluderen... na hier een uh, middag te hebben rondgelopen... dat het uh, zowel bij personeel als inwoners... en bij de burgemeester ingeslagen is als een bom. De realiteit in Holter, Jozefien, dankjewel. Ook voor mensen die nu in het buitenland op een OWAT-bestemming zijn, is er nog veel onduidelijk. Sommige gasten krij krijgen van hun hotel een rekening gepresenteerd, terwijl de vakantie vooraf is betaald aan OWAT. We spraken vorig uur met de woordvoerder van de curator die vertelde hoe het nu zou moeten gaan. Nou, wat er vanochtend is gebeurd is dat uh, de, de SGR op haar site uh, een, een Engelstalig bericht heeft geplaatst voor alle leveranciers uh, van OWAT... Uh, waarin ook aan de leveranciers duidelijk werd gemaakt dat de passagiers die op dit moment uh, in, in Turkije of in andere landen verblijven, uh, vallen onder het in van het SGR. Het SGR, de Stichting Garantie voor Reizen, en ook TUI, dat betalingsgaranties van OWAT overneemt, zegt dat reizigers niet zelf contant hun hotel moeten gaan betalen. Monique Samaya, goedenavond. Goedenavond. We bellen u in het uh, Turkse Marmaris. We hoorden u aan het begin van deze uitzending. En u vertelde dat er een brief onder de deur binnenkwam. Met het verzoek aan alle mensen die via OLAD hebben geboekt. om uh, alle overnachtingen nu voor, con voor vertrek contant af te rekenen. U ging met een hoop hey, mensen ja, was... op weg naar de balie. En u was niet blij. Hoe is het afgelopen? Nee, ik was inderdaad niet blij. Nou, we gaan met uh, 22 gasten van Hotel Pazalits. Uh, naar de liggen gelopen en een gesprek met de manager uh, gehad. Die wilde geen kant op en die eiste gewoon dat wij uh, de bedragen moesten gaan betalen. En dat varieerde van uh, plusminus 300 tot A15, aan A1600 aan euro. En uh, dat wilden ze dus uh, hebben, anders moesten we het hotel verlaten. Doe maar. Later, ja, later zijn wij dus uh, naar de directie gestapt. Goed boos natuurlijk. We hadden een Turkse uh, gezin, wat ook hier op vakantie is. Die nam het bocht. Uh, en uh, uiteraard, uh, het wist haar taal. Zij heeft uitgelegd dat, zij, uh, terecht, dat de Turken terecht konden bij de FCR. En ja, op een, een of andere manier werkt het allemaal niet. Dus ik weet niet wat er mis is, maar het blijkt niet te lukken. Wat betekent dat, dat dan? Want als de directeur zegt uh, dat jullie dan het hotel moeten verlaten, gaat dat ook echt gebeuren? Uh, ik hoop het van niet. Hij heeft uh, nu toegezegd dat wij vanavond gewoon nog konden slapen... en eten en drinken, dat we ons niet druk hoeven te maken. Maar dat hij wel uh, een fiat moet hebben van uh, de GRS, geloof ik. En dan ook de GRS in Turkije. En wat en, is dat? Uh, ja, dat is wel schijnbaar ook een een of andere organisatie... zoals wij in Nederland hebben. En uh, ja, die uh, moeten dan samen... We uh, uh, spreken met elkaar en dan zou daaruit zou dan, zeg maar, uh, een bedrag komen van... nou, wij betalen dat en dan kunnen jullie gewoon blijven. Ja, want het is natuurlijk wel een beetje logisch. De hotelbaas wil natuurlijk gewoon zijn, zijn geld zien. Maar we weten toch allemaal, ja. de, klant, de klant gaat voor alles. En u zit nu met de gepakte peren? Ja, blijkbaar wel. Want blijkbaar heeft OWAP OAP niet alles betaald. En uh, staan dan nog uh, behoorlijk wat bedragen open. En we praten dan echt over een uh, tussen de acht en 9.000 euro wat wij als 22 uh, gasten moeten gaan betalen. Zijn jullie wel al aan uh, het pinnen op een of andere manier... of aan het zorgen dat mocht het geld nodig zijn... dat dat jullie kant op komt? Uh, nee. Wij, uh, wij hebben allemaal gezegd dat wij niet betalen... want wij hebben onze vakantie al dik breed betaald. Het enige wat we wel hebben gezegd... Van nou, uh, we verlaten het hotel niet, we gaan best nooit in de lobby slapen... maar wij vertrekken niet. Mevrouw Samaya. We onze vakantie af. Dat wordt een vervelende vakantie, hoor ik zo, op zo'n dag. Ja, van de een op de andere dag kan dat inderdaad wel gebeuren. Ja. ja. Zo zie je wel, je bent verzekerd en eigenlijk, ja. Als iets failliet is, ja, dan kan je geen geld meer halen. In Marmer is gebeurd dat in het Pasta Beach Hotel, mevrouw Samaya. met 21 andere klanten daar, dus nog eens in de lobby slapen. Weet u wat, we gaan morgenochtend met u bellen, want we zijn natuurlijk zeer benieuwd naar hoe dit verder verloopt. Oké, okay, graag gedaan. Ik wens u sterkte. Jo. Het NOS Radio Aid Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Don't look at me. It's way too soon to see what's going be. Karni nieuw was dat. Scherpenzeel heeft een nieuwe burgemeester, de jongste van Nederland. Ben Visser. Goedenavond. Goedenavond. Meneer de burgemeester, hoe hangt die, De, bur de burgemeestersketen. Nou, uh, prima. Hoe ziet u eruit? Uh, nou, een beetje zoals uh, wel veel andere burgemeestersketen. Zij is van zilver en uh, mooie patroon erin en het uh, gemeentewapen er, eronder. Die installatie was vanmiddag. Hoe was dat? het oh, was een hele mooie bijeenkomst, het was uh, ook gezellig, met veel humor en uh, ook mooi stijlvol. Dus uh, ik was er wel heel blij mee. Stijlvol, ik zag een foto van u op uw Twitteradres. Uh, u kwam op een boot binnen, getrokken door een tractor. Ja, ja dat uh, had het college geregeld, uh, omdat ik natuurlijk uh, zelf uh, van Urk uh, kom. Oh. En uh, ja, Sferpenzeel is meer een boerenomgeving, uh, dus uh, hadden ze een tractor met een boot. Dus dat is een mooie verbinding tussen de landbouw en de visserij. Want wat het is nogal een stap die u zet. U bent geboren en getogen in Urk. Daar begon de politieke carrière in de jeugdgemeenteraad, uh, fractieassistent in de gemeenteraad, wethouder voor visserij, local burgemeester in de Urk en dan nu in Gelderland. Ja, u bent goed uh, op de hoogte. <laughs> Ja, het is, een hele, het is een hele stap en ook een hele mooie stap om te mogen doen. Dus we zijn er echt heel blij en dankbaar mee. Ja, maar wat een carrière. U bent 31 jaar. Ja, dat is denk ik een, een beetje een combinatie van uh, je volledig inzetten en een klein beetje geluk hebben. Dat heb je natuurlijk ook gewoon, gewoon nodig. Die vraag is heel vaak gesteld in de afgelopen dagen en uh, ja, dat is toch een beetje mijn conclusie. Ja. Dus er helemaal doorgaan en je moet ook een beetje de omstandigheden mee hebben. Waar, waar was het geluk? Um, ja, een heel verhaal, maar uh, wij verloren de laatste verkiezingen. Ik viel buiten de boot, buiten de fractie en uh, toen stapten er twee wethouders op. ChristenUnie, hè? Ja, er kwam een nieuwe coalitie en uh, ja, toen kwam bij mij de vraag van, nou wil jij het doen? Ja, dat zijn dingen, die, die wil je liever niet. Dat stuur je ook niet, maar ja, dat zijn dan wel kansen die je moet nemen. Um, en um, ja, nu kwam deze vacature voorbij en ik heb uh, erop geschreven en uit uh, 46 man doorheen gestroomd. Ja, dan moet je toch ook een beetje de omstandigheden mee hebben, denk ik zo. Nou, en bekrachtigd door de koning. De koning die zelf zegt, het is tijd voor de nieuwe generatie... en dat geldt dan bijzonder voor u, hè... als 31-jarige, jonge, ambitieuze burgemeester. Waar wilt u heen? Wat is uw ambitie? Nou, mijn ambitie is om een goede burgemeester... voor de gemeente Scherpenzeel te zijn. En uh, verder uh, reikt mijn ambitie op dit moment uh, niet. Uh, ik vind het een hele mooie uh, eer dat ik uh, dat mag doen ik wil het ook op een hele goede manier doen, maar er is geen uitgewerkt stappenplan van nou nu ga ik dit en dan ga ik dat. Dus dat, dat laten we ook gewoon een beetje gebeuren. Ja, gaat het ook een beetje losser in deze nieuwe generatie? Uh, hoe bedoelt u? Nou vroeger zei je altijd de hoogedelgestrenge heer burgemeester en nu is het gewoon Ben, de burgemeester van Scherpenzeel. Ja, Arie Slob, die stuurde gisteren een bericht van uh, het is nu burgemeester Ben. <laughs> dat is wel een beetje, een beetje bijzonder. Maar uh, ja, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Uh, het is een mooi ambt om te doen en uh, daar hoort ook een titel bij en dat is de burgemeester. En met een zekere ik nuchterheid hoor ik ook. Met een zekere nuchterheid, dat is ook heel verstandig. En, uh, want je mag het doen. Dus uh, ik denk dat de meeste mensen hier nog wel burgemeester zullen zijn. Burgemeester Ben Visser van Scherpenzeel. Ik wens u heel veel succes. Dank u wel. 31 jaar, de jongste burgemeester van Nederland, Joost Eermans. Het is wat, hè? Die jonge generatie. Ja, Tim, absoluut. Uh... Gaat het goed trouwens? Hangt die goed bij jou? Uitstekend. Nee, je stropt, dat bedoel ik. Maar, euh, nee, leuk interview. Ik heb het ooit ook... Nee. Maar ik droomde er ook van hoor, de jongste burgemeester worden. Dat, is, dat, dat gaat mij niet meer lukken, dat is, dat is wel duidelijk. Um, maar het is een mooi vak. Leuk. Scherpenzeel dus. Nee, we gaan het niet over Scherpenzeel hebben, Tim. We praten in avondspits over uh, de grootste killer in het verkeer. En uh, dat is uh, gelukkig niet avondspits, maar is wel alcohol. Dat is een, uh, nog steeds een serieus probleem. Een kwart van alle... Dodelijke ongevallen worden nog steeds veroorzaakt door de drunk drivers. En ondanks dat er allerlei campagnes natuurlijk zijn, de spotjes enzovoorts. Wat mij betreft Tim, en dan kom ik gauw bij mijn stelling... is als jij aangeschoten of dronken achter het stuur gaat zitten van je auto... en dat noem ik een potentieel moordwapen, die auto van ons... dan ben je levensgevaarlijk bezig. En daarom zeg ik, alcohol achter het stuur is poging tot doodslag... Dat zou de straf mogen zijn wat mij betreft als jij met alcohol op achter het stuur gaat zitten. Het is fors wat ik zeg, want het is zo'n 10 tot 15 jaar brommen. Maar ik denk dat het terecht is. Je neemt een onverantwoord risico. Reageer maar luisteraars in ons gesprek van de dag. Op de WNL hotline 0800 1121 1121 dus. Uh, een hekje eens kan ook of een hekje oneens. In de show zitten Sjoerd Howing, hij is verkeersonderzoeker en Richard van der Weijden.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 Vanavond en vannacht houden we wolkenvelden, er zijn ook wat opklaringen, het blijft droog. De wind waait uit oost tot noordoost en voert relatief droge lucht aan. Er kan wat grondmist ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het helder. Het wordt wat kouder dan de afgelopen nachten, het koelt af naar 8 tot 5 graden. En morgen is er veel zon. In de loop van de dag ontstaan er ook weer stapelwolken. Het blijft overal droog en het wordt morgen 15 graden in het Noordoosten tot 18 in Limburg. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 2 tot 3. In het weekend verandert er niet veel. Het blijft droog, er is veel zon. Het wordt beide dagen 15 tot 19 graden. Alleen zondag moet u rekening houden met een stevige oostenwind, windkracht 5 à 6. Na het weekend houden we droog weer. Een droog najaarsweer met veel zon. ADB verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen wel voorbij. Bij Rotterdam staan nog wat meer files. Er gebeuren daar ook wat meer aanrijdingen in deze spits. Een paar opvallende zaken nog op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen. Voorknopend ketelplein 3 kilometer. Hangt samen met een aanrijding op de A20. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 5 kilometer, door een ongeluk in de rechtertunnelbuis, twee rijstroken zijn dicht. En dan die A20 naar Gouda, bij Vlaardingen West 3 kilometer, de linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Met te veel alcohol op in het verkeer is poging tot doodslag. Geen 50-20 grijs op je radio, maar verbaal vuurwerk in de ether. Hier komt Avondspits. Bel WNL. 0800 1121. Ja, iedere auto is een potentieel moordwapen. Stel je rijdt 50 kilometer op een 50 kilometer weg. Plotseling steekt iets voor jou een kind de weg over. Wist je dat je dan in het beste geval nog een remweg van 20 meter hebt? Je schrikt één seconde, dan zijn we al 7 meter verder. Dan trap je het rempedaal door de bodem. Ben je nog eens 13 meter verder, dan sta je stil. Grote kans dat het kind dit niet gaat overleven. Als je dan ook nog eens een paar borrels op hebt, is die kans op een dodelijk afloop... Helaas het tienvoudige. Een halve milligram alcohol per millimeter bloed, dat is gewoon de limiet. En alles daarboven, dan zeg ik, je neemt het bewuste risico met je auto... dat je iemand van het leven gaat beroven. Met name voetgangers en fietsers en zeker jonge kinderen die zijn kwetsbaar. En daarom stel ik, te veel alcohol achter het stuur is poging tot doodslag. Wel WNL 0800 1121. Van harte welkom bij een half uur stellingmakerij. WNL's avondspits laat je mening tellen. Reageer dus op 0800 1121 of een hekje eens, hekje oneens op Twitter. Kijk, de auto is een potentieel moordwapen. Dus die glazen bier die tellen wat mij betreft als kogels. Iemand die dronken gaat rijden en gesnapt wordt... zou dus altijd, wat mij betreft, poging tot doodslag naar lasten moeten worden gelegd. Dat zou een standaard eis moeten zijn bij het Openbaar Ministerie. En dat is overigens 10 tot 15 jaar cel wat daarvoor staat. Poging tot doodslag. U kunt reageren. En dat doet u al, dat is mooi, 0800 1121. Zometeen Sjoerd Houwing, eerst Erik Aerts op Twitter, die zegt oneens. Drugs en medicijnen moeten er, oh eens, maar drugs en medicijnen moeten er ook bij, vindt hij. En Hans Mekenkamp zegt eens en voor altijd rijbewijzen innemen onder invloed achter het stuur is altijd onacceptabel. En Gert Jan zegt ook eens, van mij mogen ze alcohol totaal verbieden, dus niks drinken. En tot slot Jan Ari Messenmaker zegt poeh, eens, maar het is wel kort door de bocht. Het is absurd dat dit actueel blijft, direct naar justitie die mensen. Ja, het is inderdaad zo, 600, 700 doden per jaar nog altijd door het verkeer. En daar een kwart van is dus regelrecht te, te wijten aan. Te veel drank op. Uh, wat vindt u ervan? Uh, ik ga eens Allen Baars spreken uit Arnhem. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat vindt u ervan? Nou, er zitten weinig nuance in de stelling, maar ik ben het er wel mee eens. Uh, als je stelt dat je het dronken achter het stuur krijgt, heb je natuurlijk helemaal niks in de auto te zoeken. En ik denk dat het sowieso handig is om het alcohol, uh, de alcohol die je mag drinken achter het stuur... om die naar nul te brengen. Ja. Uh, met hele duidelijke straffen. Ja, weet je, het overkomt mij ook wel eens dat ik naar een concert om twaalf uur s'nachts... als er geen kinderen zijn uh, op de snelweg... Ja, om dan toch iets te doen wat eigenlijk niet mag. En op het moment dat, uh, dat de straffen hoger worden, ja, dan laat ik het echt wel uit mijn hoofd. Toch wel, hè? er wordt vaak wat min over gedaan, de repressieve werking, zeg maar, of de preventieve werking van, van repressie, van straffen. Maar jij zegt, dat zou mij wel aan het denken zitten. Dat zou mij persoonlijk wel, uh, ja. Want uh, het argument dat er kinderen op straat aangeheden worden, dat uh, ja, die lopen om, om, om twaalf uur of twee uur of niet te uh, autosneldegene over het algemeen. Maar nee. uh, ja, dan ben je, al, uh, ja, ben je al verkeerd aan het redeneren, je moet het gewoon helemaal niet doen. Nee. Ellen, we zijn het eens. Dank je wel, Ellen Baars. Merci. Te veel alcohol in het verkeer is poging tot doodslag. Vindt u dat ik te ver ga? Laat het ook weten op Hekje Oneens. Of u kunt bellen uh, op 0800-1121, want ik zie vele medestanders binnenrollen. Uh, zoals Nul, Saasjas uit Hilversum. Goedenavond, Nul. Of Noël. Ja, hallo. Noël is het. Dat uh, is beter. Ik, ja. zou het zelf, ik zou het zelf nog verder willen trekken. Het woordje te veel moet je ook al wegschrappen. Want ik vind gewoon elke druppel alcohol die je neemt en achter het stuur gaat zitten, is al uh, in mijn optiek te veel. Ja. En ik vind ook dat ze uh, gewoon apart van de gevangenisstraf, ze ook gewoon je rijbewijs gewoon uh, innemen. Ja. En uh, dan kun je ook niet meer achter het stuur gaan kruipen. Nee, nou wel. En het geld. Ja, zeg ja. maar, dat geldt. En dat, ge dat, dat geldt niet alleen voor alcohol... maar dat geldt ook voor de bielen die met 80 door een woonwijk heen rijden. Yep, yep, yep. Ja, hek je eens hoor. Hek je eens, wel? Maar kom je er zelf ook aan tegemoet? Of zeg je, ik ben net als de, de eerste beller... ja, zo nu en dan ook wel eens even dat ik denk... toch een drankje op en ik ga er toch maar even achter het stuur zitten? Of heb je de, de zero nee, tolerance? Nee, ik, uh, ik drink helemaal niet. Dus voor mij is het misschien makkelijk praten... maar ik, uh, ik drink totaal geen alcohol. Kijk, ja. Maar... Uh, ik kom wel eens mensen tegen die dan toch in de auto stappen. En, ja, ja. en als je er dan nog wat van zegt, dan word je aangekeken ja. alsof je in de biel bent. Ja, klopt. Wie, wie kent dat niet? Het... Ja. Klopt, Noël. Dat het toch uh, moet kunnen, zeggen ze dan. Dat zeggen ja, ze. Ik vind de van niet. Nee, Noël. Ik bedank je. Ja, zeer goed dat je belde. Dank je wel. En ook mee eens dus. Uh, alcohol in het verkeer. Hij zegt ook, gaan naar nul toe. Maar hij vindt het net als ik poging tot doodslag. Dat is uh, wat, wat, wat, wat, wat het is. Omdat je met die auto daadwerkelijk dat risico neemt. En denk, je moet er toch niet aan denken dat je op die manier zelf, hè, zelf, zelf een keer in kind aanrijdt of zoiets. Dat zou je toch... Alleen al als dader, dan, dan voel je je al, al uh, zo schuldig als wat, mag ik aannemen. Ron van Heuven zegt, oneens. Maar de straf mag wel heel wat hoger worden. Eerste vergrijp, gelijk, zitten. En Robert Versteeg zegt, wel eens. Flitsers, Flitsers verminderen, pakkans alcohol vergroten. Vanavond ga ik lekker op de fiets naar het sporten. Robert, zo horen we dat graag hier. Uh, ik ga naar Sjoerd Houwing. Hij is onderzoeker van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Goedenavond, Sjoerd. Goedenavond, hallo. Sjoerd, welkom bij Avondspits. Leuk om jou te spreken. Uh, want jij hebt nogal wat onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid. Uh, nou, alcohol en verkeer is een nogal dramatische combinatie. En uh, jij kan dat staven. Hoe erg is het op dit moment? Um, nou, als je kijkt naar, uh, naar, naar de statistieken, um, dan, dan kom je eigenlijk achter dat... Uh, ja, de officiële ongevalcijfers, de registratie daarvan op het gebied van alcohol, die, uh, ja, die, die, die is niet voldoende. Dus uh, mm -hmm. gebruiken wij uh, ziekenhuisstudies om te kijken van ja, hoe, uh, ja. bij hoeveel van de uh, gewonde bestuurders uh, vinden wij alcohol in het bloed. En dat blijkt ongeveer bij 25% uh, ja. van de gewonde bestuurders het geval te zijn. Van de, van de dodelijke afloop of, of ook gewond? Nou, het zijn allemaal uh, gewonde bestuurders. Uh, want uh, in Nederland mag je in principe niet bij overleden bestuurders ah. uh, een alcoholtest afnemen. Ja, tenzij ze daarna overlijden, wat natuurlijk ook wel vaak uh, dat, uh, dat kan, of ja. kan gebeuren. Zeg, nou, nou mag je 0,5 milligram in je bloed hebben aan alcohol. Ja. Uh, voor de luisteraars in de auto nu, wat is dat ook alweer? Is dat één glas wijn? Nou, dat uh, verschilt uh, sowieso per, uh, per persoon natuurlijk. Uh, maar over het algemeen is het zo dat één standaard glas alcohol... Ongeveer eh, 0,2 per mil eh, bevat. Eh, dus eh, na drie glazen eh, zit je er al overheen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld eh, voor vrouwen eh, is het zo dat je al snel eroverheen zit. Dus dan zou het bij, 0, of, eh, bij twee glazen zou het al het geval kunnen zijn. Ja, nou hoor je dus, veel mensen zeggen gewoon nul. Naar de nullijn, ala rutte. We moeten gewoon naar de nullijn met alcohol in het verkeer. Gewoon, dat had ook een goede stelling kunnen zijn vanavond. Maar we doen het, je moet gewoon niet meer willen. Ook niet als bestuurders, maar als overheid moet je zeggen. Gewoon geen alcohol meer als je achter het stuur kraapt. Wat, wat, wat is daar niet heel veel voor te zeggen eigenlijk? Ja, nou, Het, het probleem van, van alcohol is natuurlijk dat het uh, de hersenen verdooft. Dus mensen die uh, alcohol nemen die, uh, zijn minder in staat ook om uh, risico in te schatten. Ja. Um, wat, wat je dan krijgt is dat, uh, dat je als je bij wijze van spreken iemand vraagt in nuchtere toestand... Van, ja, kun jij na zes bier nog een, een auto besturen? Dan zegt hij van nee, dat, dat kan ik niet. Maar na die zes bier, dan, uh, dan zijn die remmingen los. Hij gaat zijn eigen kunnen overschatten ja. en, uh, en de risico's onderschatten. En dan denk je van zichzelf van nou, ik, uh, ik voel me nog goed. Uh, dus uh, ik, ik kan nog steeds rijden. En, en dat Zo, is het gevaar dat natuurlijk. Dat is allergevaarlijkste je alcoholgebruik. Precies, uh, geld, uh, ja. Uh, en nou ja, het, het, het, het probleem, uh, als je naar nul limieten zou gaan, uh, dat, dat is dan wel... Uh, dat uh, ja de de, de handhaving uh, uh, behoorlijk veel tijd kwijt is aan uh, het handhaven van mensen die die hè, met met met lichte promilages en dat zou dan wel weer te kosten kunnen gaan... ...van de pakkans van de eh, ja, vader ja. over te weten. Dus, ja, ja, dus dat zit er zitten ja. twee kanten aan goed punt, goed punt. Wat je al zegt, ja, he, je reflectie ja, wordt minder als je inderdaad alcohol... ...want je vergeet ook gordels om te doen. Mensen gaan veel te hard rijden. Dus een, eigenlijk een opstelsom van, van verkeerd gedrag... ...wat je, wat je krijgt als je alcohol drinkt. Um, ik ga zo ver dat ik zeg... ...je moet ook uh, die poging tot doodslag. Hè? Dus uh, als je alcohol drinkt in het verkeer... ...dan, dan ben je bezig met poging tot doodslag. V Gaat jou dat te ver? Of zeg je, daar, daar kan ik mij wel in vinden? Uh, nou, het is uh, uh, in, in, in die zin, uh, kijk, wij... Uh, naar de cijfers natuurlijk als, uh, als onderzoeksbureau uh, uh, en, en, en hè, de, de maatregelen dat, dat laten we natuurlijk over aan ja dat durf je niet te veel over ja ja de de ja maar meer meer meer politieke vlak dat op. snap ik snap ik is een politieke uh, absoluut uh, maar, politieke kijk, wat, vraag wat wij wel maar... heel duidelijk in zijn is dat gewoon uh, alcohol en verkeer gewoon niet samen gaan He, je, ja. uh, je reactiesnelheid uh, uh, die neemt af en je gaat meer slingeren uh, ja, en en uh, omdat je dronken bent, ga je ook daar niet meer voor compenseren. Nee. Ja, Dus okay. het zijn allemaal redenen om, uh, ja, om, om het niet om te doen. Om geen alcohol in het verkeer te gebruiken. Goed punt, Short. Houding. Dank je wel. Onderzoeker bij het SWOF, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Dank je zeer. Nou, de politieke stellingnames die mag u wel hebben, luisteraars. En dat mag ook op basis van eigen ervaringen of wat dan ook. 0800-1121 gratis lijn. Hier komt u binnen bij Avondspits. Ik zeg dus: te veel alcohol op in het verkeer is poging tot doodslag. 15 jaar zitten als je wordt betrapt. Gaat u dat te ver of niet? U kunt ook twitteren. Hek je eens en hek je oneens. Mijn tweede scherm is helemaal volgelopen. Uh, Gerrit Jan Tenhoven zegt uh, met een uh, tweet vanuit de auto overigens: Eens. Elke automobilist is een potentiële moordenaar. Weg met de auto, terug naar het paard en de benenwagen. Azelaar zegt, oneens natuurlijk. Het is slecht voor de afzet van alcohol en de opbrengst van accijns. Dat zal een beetje een cynische tweet zijn. En um, Richard het oneens. Moet mensen die bellen in de auto, mensen die te lang rijden... mensen die niet opletten, mensen die niet kunnen rijden... onhoudbare stelling, zegt hij. Um, er komt veel binnen, zei ik al. ga ik zo nog meer van voorlezen. Maar u belt ook, en ook met oneens. En dat is wel eens mooi. Christian Koijman... Uit Rotterdam is het niet met mijn stelling eens. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Hey. Nee, ik ben het niet met je stelling eens. Er is ook nog zoiets als professionaliteit en Natuurlijk is elke verkeersdode er één te veel. Ook als die, vooral als hij door alcohol komt. Maar uh, iemand die een borrel te veel op heeft, die aangehouden wordt. en uh, dan 10 tot 15 jaar de cel in gooit, is eigenlijk een betere proportie. Vind je, ja, vind, je, vind, je vindt dat daar ja, nuances ik mogelijk zijn? Ja, ja ik, dat hoorde ik net ook al voorgelezen worden bij zo'n tweet. Natuurlijk is het zo dat iemand die tegen de zon in kijkt. of een zonnebril aan het zoeken is. Of op, ik hoorde net zelfs iemand een tweet voorlezen. dat je een tweet voorlas van iemand die in de auto zat te tweeten. Is dat dan niet een potentieel moordwapen? Nou, maar de, cijfers, ja, of, ja, als en... ja, maar de cijfers laten zien dat een kwart. samenhangt van de, de gewonden, zeggen we wel. mensen met letsel ja. met alcohol. Dat heeft niet, niet een kwart kijk, van de zonnebrillen eh, licht in het ziekenhuis, ja, zeg maar. Nou, dat is niet onderzocht, dus dat zou je niet denk ik zo kunnen stellen. En dat denk ik, dat is maar goed ook. Dat die mensen die dan gewond zijn, in elk geval zelf, die hebben daar zelf dan nog last van. Het is natuurlijk heel pijnlijk voor mensen die buiten op straat daar iets over komen. Precies. Er is in Den Haag toch laatst zo'n meisje aangereden door een jongen. die uiteindelijk bijna geen straf gekregen heeft. Het Openbaar Ministerie heeft al veel maatregelen ja. of middelen voor handen. om er wat aan te doen. en dat doen ze niet. Het is ook een kwestie van doortastend daarin optreden. De zaak Ronnie Rog bedoel je volgens mij. Donnie Rog, ja. inderdaad. Ja, vreselijk. Ja. Ja. Vreselijk verhaal. Absoluut. Ja. Maar dit gaat erom dat je mensen moet afremmen aan de voorkant om überhaupt dat tweede glas, derde glas te pakken. Dat als ze wat die eerste bellen zei, ja, als ik het zou weten vanuit een, een, een feestje... Dan, dan denk ik niet dat ik het risico neem. Omdat ik dan wel 15 jaar in de bak kan zitten. Ja, maar dat, dat, dat zou kunnen dat dat zo werkt. Overigens is volgens mij de, de correlatie tussen hogere straffen... en het dan niet doen niet helemaal zo sterk aan te tonen. En daar komt bij dat je kunt toch niet zo'n proportie... als je iemand verkracht krijg je een lagere straf... dan als je met alcohol op het, achter het stuur zit. Dat, kan, dat gaat toch nergens over? Nou, dit is een poging tot, hè. Poging tot verkrachting eh, zal iets minder zijn, maar dit gaat om doodslag inderdaad, hè. Je bent, bent feitelijk bezig met iemand potentieel te vermoorden. Zo zie ik het. Ja, maar dat doe je ook als je belt in de auto. En even uh, niet op. Nou, op, ik denk dat, nou goed, daar ben, denk ik dan wat anders over. Maar het is, het is dat je het punt maakt, Christian. Dat is hartstikke mooi. Dankjewel, Christian Kooyman. En Fred de Vries zegt eens... maar wees wel duidelijk over de hoeveelheid glazen. Doe dan de nullijn. De een is vatbaarder voor twee glazen dan de ander. Dat zei uh, zojuist ook de meneer Sjoerd uh, Alexander Hubert is er wel mee eens. Maar dan geldt dat ook voor te hard rijden. Dat doe je ook bewust. En Corné Verhoeven zegt eens... alcohol achter het stuur staat gelijk aan Russisch roulette... Verkeer, eh, alcohol in het verkeer is poging tot doodslag. Ik ga eh, luisteren naar Gerda Derksen uit Almere. Gerda. Oh, Hoi, goedenavond. Hallo. Ja, ik ben het niet met je eens. Ik uh, ben van mening dat op het moment dat jij met alcohol achter het stuur gaat zitten... en ook al tast dat alcohol je, uh, ja, je beoordelingsvermogen aan... ik ja. vind dat je dan bezig bent met een vermoord uh, ja, en voorbedachte raden. Maar je gaat wel in een auto zitten, en dat is een gebruiksvoorwerp... maar die ja. gebruik je dan wel als een, als een wapen. Ja, en dat moord, weet de ja, vier, zover ja. Weet. jij gaat verder. Jij zegt, het is voorbedachte raden zelfs. Je gaat nog ja. een stap verder dan ik. Um, poging tot moord, zeg je. Ja, ja, ik ga nog een stapje verder. Ik vind het gewoon not dom. Nee, nou, dat delen en, we. Ja, Heel veel mensen in het verkeer gebruiken het, wapen, of, uh, het, het, het voertuig niet als een wapen. Ja. Om dingen af te dwingen, uh, denken aan mensen zonder alcohol, ik, ik ga daar een stapje verder in, ja. Gerda, dankjewel, is heel goed. Uh, ik ga Martijn Stevens aanhoren uit Zwolle. Martijn. Hi Joost, uh, nou, leuke keer eens met je eens te zijn. Yes. Uh, ja, ik wil wel over zeggen, ik ben het gewoon helemaal met je eens. Ik denk dat je willen en weten zijn risico neemt. Mm -hmm. En, uh, weet je, ik heb uh, drie kids, zonder hij met mijn kind daar rijdt, uh, uh, omdat hij drank op heeft. Ja. En dan is het ook moord volgens mij. Ja. Ongeacht wat de wet ervan vindt, ik vind dat op dat moment moord. Kijk, um, ja. Die misschien wel, kun je gradaties ja. zeggen. Misschien kun je zeggen van ja, met weinig formulages het poging tot zware mishandeling. Ik weet helemaal niet hoe jullie juridisch zitten. ja. ja. En als je wat meer formulages hebt, is het poging tot moord. Misschien kun je daar nog een gradatie in maken. Ja. Maar uh, ja, weet je, dat is wel de uitkomst die het kan hebben dat je een kind of een volwassene dood rijdt. dus ja, ik, ik ben het al met je eens. Hé hey Martijn, je hebt kinderen, ah. zeg je. Je zit ook in de auto, hoor ja. ik. Het um, is ja. voor jou ook auto... de... Ja, En hoor. Ja, dat hoor ik ook. <laughs> dat, uh, maar is het voor jou ook de nullijn uh, als jij uh, in je auto stapt? Geen, geen, geen druppel? Ja, dan moet ik wel heel eerlijk zijn en niet hypocriet. Ja, het is voor mij de nullijn. toen Ik, ik ben nu uh, uh, 38. Ik moet zeggen, toen ik jonger was, heb ik ook wel eens wat gedronken als ik heb gereden. Ik denk wel dat ik goed zat qua alcoholformulage. Uh, maar ja, je wordt wijzer met de jaren, zeg maar. Nou. Ja. Uh, dus ik denk niet dat ik ooit hem uh, heb overschreden, maar nu ja. denk ik helemaal niet. Dat ik... Moeilijk is het eigenlijk, je weet het ook soms niet. Dus misschien zou eigenlijk een eigen blaastest misschien ook niet zo gek zijn. Hè? Als je dat gewoon zelf zou aanschaffen, dat je het even zeker weet. Ja, maar hoe, hoe betaalbaar is die? Ik, ik heb ook ja. een verhalen gehoord op televisie gezien dat je dat dus wel redelijk wat kan drinken voordat dat soort dingen uitslaat. Nou, ik vind te veel. Drie glazen. Dan, dan zie je mij niet in de auto zitten, hoor. Nee, nee, dat zeg ik. Nu ik Nee, nee. Uh, ben, uh, ben, ik daar inderdaad. Dus ik ben het helemaal met je eens. Okay. Toen ik jonger was. Uh, Martijn. Was, ik, moet ik gewoon eerlijk zeggen, was ik dan niet uh, zo heftig in. Eerst hey, een met je programma. Dankjewel, leuk. Leuk blijf luisteren, Martijn. Dankjewel. Uit Zwolle. Ik ga naar, uh, naar ik geloof Amsterdam, waar Richard van der Weide zich bevindt. Goedenavond, Richard. Joost, goedenavond. Welkom bij Avondspits. Jij bent strafadvocaat. En ik vroeg me gewoon eens af vandaag... Eh, dat zal de advocatuur wel weer niet goed vinden als ik dat zeg. Alcohol op in het verkeer eh, is poging tot doodslag. Nou, dat, dat, dat zijn wat, uh, wat, wat snelle stappen, uh, wat korte stappen snel thuis zogezegd. Ja, het is verdorie uh, al tien voor je... zeven. Dus... Nee, dat, dat, dat begrijp ik. Dat, dat ben ik van je gewend. Met, met alle respect. Uh, waar het even om gaat is... ...is dat je voor een poging tot doodslag... Uh, is, ...is vereist het zogeheten opzet. Het leerstuk van het opzet houdt in dat iemand... ...willens en wetens handelt. Ja. En het enkele feit dat je alcohol nuttigt... Uh, ...of misschien iets te veel nuttigt... ...en vervolgens achter het stuur kruipt... ...is buitengewoon onhandig, is stom... ...is onnadenkend, ...is misschien uh, uh, onvoorzichtig... Uh, roekeloos. roekeloos, kan je ja. ervan maken. Ja. Nou, daar heeft de wet. Rubriceren wij, Dat rubriceren wij in het strafrecht onder de culpa, onder de schuld. En daarnaast heb je het leerstuk van de opzet. En dat is, uh, hmm. laten we zeggen, willens en wetens handelen. Dus bewust of uh, bewust op de koop toenemen van het gevolg. En mm. daar, daar zit je met het bewijs met een probleem. Als iemand drank op heeft, dan kan je zeggen... luister, dat had je niet mogen doen, dat is in strijd met de wet. Je mag niet uh, mm. rijden en, en, en tegelijkertijd... Uh, tweeën gedronken hebt. Dat is, een, dat is een misdrijf, dat hebben we apart strafbaar gesteld. We hebben ook strafbaar gesteld... Ja. Uh, Zware gegaan met letsel, veroorzaken of dood door schuld in het verkeer in combinatie met alcohol. Daar staat zelfs op het laatste, staat het maximumstraf van 9, 9 jaar. jaar he, ja, ja. Uh, dat is vrij recent ook in de wet opgenomen. Ja. Maar dan je, zit je nog niet aan het opzet. Dus ik kan mij voorstellen dat mensen zeggen, goh. Dat moet je niet doen, uh, uh, drinken en dan de auto stappen. Nou, daar, daar is door de wetgever in voorzien, door die culposen, door die schulddelicten. Ja. Maar daar doodslag van maken als een verdachte zegt, luister, het was een ongeluk. Ja, maar luister, het... als jij het doet en je neemt die alcohol in, dan neem je het bewuste risico dat je dus allerlei dingen overslaat. Zoals je gordel vast, je gaat veel te hard rijden, je ziet ja. geen risico's. Dat is ja. dus willens en wetens, net als wat ik zeg, een poging tot doodslag. Want je, je ja, bent nou... ermee bezig. Dat, dat, dat is interessant, want je zou kunnen beredeneren als je nou bijvoorbeeld zegt: daar is ook wel rechtspraak over. Als je nou zegt: luister, ik, uh, een verdachte wordt aangehouden met veel te veel alcohol op. en tegelijkertijd reed hij veel te hard. Nou, er is een enkele rechter die heeft gezegd: ja, onder die omstandigheden, dus. en veel te hard rijden. in combinatie met te veel alcohol. Dan zou je kunnen beargumenteren, dan is er sprake van wat wij dan noemen in, de advocatuur, in, in het recht voorwaardelijk opzet. He, je neemt ja, ja. de, de ja. niet als denkbeeldig aanvaarde kans, neem je op de koop toe, toe. Ja. dat er iemand wordt aangereden en dat die persoon komt over. Dat is het voorwaardelijk opzet, dat zit heel dicht tegen de schuld aan. Dat zou ik nog wel, daar zou ik nog wel een, okay. een redenering aan, aan kunnen ophangen. Ja, nou daar is inderdaad ook in, in Breda is daar een zaak van geweest... Dat, dat, dat, dat komt die kant uit. Nou, ik zou het als standaard eis willen, willen laten gelden... poging tot doodslag, maar dan zeg jij weer... dat gaat mij te ver. Richard, dankjewel voor jouw commentaar op dit punt. Richard van der Weijden, strafadvocaat. Eh, poging tot doodslag vindt u te ver gaan... als je met eh, te veel alcohol op achter het stuur kruipt... een standaard eis door het OM. Ik vind het eh, steeds een gerechtvaardigde eh, straf... en ook stelling. De, iemand zegt het enige... Wat Suipt is, is waar ik in zit bij een auto. Mooie reactie. En Alwin Buskens twittert oneens. Je kan niet alleen op onder invloed rijden, doodstof opleggen. Met ongebruikt pistool in de hand ben je ook geen moordenaar. En Sermon is er ook mee oneens. Gewoon 0% alcohol als je achter het stuur moet. Ja, dat zeggen er velen. Inge de Inge Klok uit, uit Hengelo. Ja, hallo. Um, ik, vind het, ik ben het ook eens oneens met de stelling. Uh, ik vind het niet raadzaam hoor, om met alcohol achter het stuur te gaan. Mm. Maar het gaat me om de straf. Als jij uh, iemand hebt uh, doodgereden of aangereden zodat die persoon een zwaar gewond is, dan kun je spreken over poging tot doodslag. Maar als jij gewoon wordt aangehouden bij een routinecontrole ja. met te veel alcohol in je bloed, dan zou ik zeggen, beperk het tot het innemen van een rijbewijs. Ja, maar dan zijn we... Uh, da eventueel ja. tot uh, ja. voor op bepaalde tijd. Nee, dat vind ik ook een goede maatregel, maar je moet mensen ook afschrikken. Deze straf is ja, natuurlijk ook bedoeld maar... afschrikking. Ja, maar je autootje inleveren en je rijbewijs, dat is ja, voldoende, voldoende straf. Ja, dat zou voldoende zijn? Oké. Okay. Ik, ik, ik denk het wel. Oké, okay, Inge, ik betwijfel het, maar dank je wel, Inge Klok. Erik van Rosmalen uit Zwolle. Ja. Uh, Joost, ik ben het absoluut oneens met jouw stelling. En waarom? Ik uh, nou wel op de reden dat ik vind dat je altijd naar oorzaken en gevolg moet kijken. Mm. En uh, het, het, het, het kan heel goed zijn dat er allerlei oorzaken kunnen zijn... waardoor iemand iemand aanrijdt. Uh, bijvoorbeeld iemand die ongelicht op een fiets zit eh, op een onverlichte weg die aan de verkeerde kant van de weg zit die roekeloos eh, de weg oversteekt en je zult dan toevallig maar net want jullie praten altijd alleen maar alsof je ladder zat achter het stuur zit nou. maar je zult bijvoorbeeld net vijf of een tiende of vijfhonderdste te veel gedronken hebben en je hebt je ja. heel lang in je leven. maar een beetje dus, dronken dat kan dat vind ik niet terecht. dat vind je niet, niet terecht, maar ik zeg dronken is dronken dan ben je gewoon in overtreding en dan heb je het ook te veel gedaan Eerlijk no, van... Maar wanneer ben je dronken, Joost? Er zijn mensen die kunnen. Ja, die kunnen daar. Rijden, al hebben ze zes bier op. En daar zijn er Dat vijf is weer zo. Daar heb jij daar Erik, is. heb jij gelijk in. Dankjewel, Erik van Rosmalen. Uit, uit Zwolle, zoals gezegd. Vele tweets staan nog klaar. Kan ik helaas niet meer helemaal aflezen op het tweede scherm. Ik blijf voor de nullijn, in feite. Eh, u kunt eh, nog verder luisteren. Zometeen natuurlijk, na dit programma. Blijft uw verstand op één, dat begrijp ik. Uh, dan luistert u naar kunststof met daarin Jan van der Bossen. Hij is directie-lid van de Nederlandse Bachvereniging. Peter Apostel presenteert het. Volgens op Twitter. Aperstatje avondspinsmnel. Morgenavond Richard Lamp achter deze microfoon Van half 7. Tot dan en mij tot maandag. Morgen in vrijdagmiddaglaag.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 Dit is Radio 1.